4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers heeft het cruciale Kamerdebat... over fraude met toeslagen overleefd. Een motie van wantrouwen haalde het niet. De motie kreeg vannacht brede steun van PVV, SP, CDA, D66... GroenLinkspartij voor de Dieren en 50+. Samen zijn dat 63 Kamerleden. Dus onvoldoende steun voor onvoldoende voor een meerderheid. Wekers houdt de steun van VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP. Aan het eind van het debat zei weken dat hij buitengewoon gemotiveerd blijft om de fraude aan te pakken. Hij beloofde met het personeel van de Belastingdienst in gesprek te gaan om de verstoorde verhoudingen met hen te herstellen. De Amerikaanse president Obama is boos op de federale Belastingdienst. Hij noemt het onvergeeflijk dat de fiscus conservatieve politieke groepen extra in de gaten heeft gehouden.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 In Brazilië is volledige legalisering van het homohuwelijk een stap dichterbij gekomen. Notarissen zijn voortaan verplicht huwelijksdocumenten te geven als homo's daarom vragen. Een notaris mag niet langer weigeren een geregistreerd partnerschap van homo's om te zetten in een huwelijk. Het homohuwelijk is inmiddels in de helft van de Braziliaanse deelstaten gelegaliseerd. In het congres ligt een wetsvoorstel om de regeling voor het hele land gelijk te trekken, maar het is niet zeker of dat voorstel voldoende steun krijgt.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 Met partij Middel en Goedemorgen, het is woensdag 15 mei 2013. De dag dat 365 jaar geleden de Vrede van Münster werd getekend. waarmee een einde kwam aan de 80-jarige oorlog. Uitstroopt het stroomt, het stroomt. 12.500 schulden in emmers van een motorenfabriek uit Friesland. Duitse kanteldeuren krijgen we in ons dorp. Er is echt een heel groot moment. En het me dat ik zelfs u daarvoor laat wachten. Maar dames en heren, we zijn de 10 miljoen gepasseerd. Vandaag ging 2007 overleed Theo Ordeman. Hij was de hele dag de regisseur van de 24 uur marathon-uitzending Open het Dorp in 1962. En het leverde hem een vermelding in het Guinness Book of Records op. En het is de dag dat in 1971 de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee Internationaal, wordt getroffen door een brandbom. In opdracht, zo blijkt later, van concurrent Piraat Radio Veronica. De DJ van dienst bij Noordzee was op dat moment de Engelse Ellen West. We need help. SOS, SOS. This is Radio Noordzee International. De Tot 2 anchored four and a half miles from the coast of Sveveningen in Holland. In like this, I can't even say Stevingen. Steveningen Holland. 4.5 miles from the coast by the radio ship Noorder A Veronica. We are on fire due een bom bomb thrown on board from a motor launch. 15 mei is ook de dag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 Door Pim Fortuin zag Ad Melkert zijn politieke loopbaan en 13 jaar PvdA aan de macht in het niets verdwijnen. Ik heb de slopers de afgelopen maanden op de Partij van de Arbeid... en op mij persoonlijk zien afkomen. Die krassen op mijn ziel, ik praat er niet gemakkelijk over... gaan niet meer weg. Maar voor de krachten die daarachter zitten... mogen we niet buigen. Wilt u nu reageren op dit programma? Bel dan met ons gratis nummer 0800-1121-0800-1121. Of Twitter, dat kan ook met hashtag Nacht. Elf jaar geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen dus waren in 2002. De roerige verkiezingsstrijd stond in het teken van de dood van Pim Fortuyn. En de LPF behaalde toen maar liefst 26 zetels. Hilbrand Nawijn zat voor de lijst Pim Fortuyn in het eerste kabinet boken en als minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u terug op deze verkiezingsuitslag precies elf jaar geleden vandaag? Ja. Het was natuurlijk nogal wat, hè? Ja. In één keer zoveel zetels uh, te, te behalen. 26? Ja, dat was, dat was uh, heel wat natuurlijk. Dat, is, dat gebeurt niet zo uh, vaak. Van, nou, niet vaak. Ik geloof dat het nog nooit gebeurd is. Uh, in één keer van, van niks op 26. Dat was uh, natuurlijk uh, ja, een geweldige verrassing. En uh, nou ja, uh, ja. ja hoe, hoe, dus... hoe, hoe heeft u die tijd meegemaakt? Ja, nou, spannend, hè? Spannend. Het is echt. Uh, tijd was natuurlijk vlak uh, na de moord op uh, Pim Fortuyn. op 6 mei. Mm -hmm. En uh, ja. Uh, eerst is er, uh, ja, er. is toen ook nog. Uh, sprake van geweest dat de verkiezingen wel door zouden gaan. en dergelijke. En. Uh, nou ja, dat is uiteindelijk toch gebeurd. En dan 26 zetels. Dat was, ja, dat was een. Uh, ja, het leek wel een soort revolutie, leek het wel. Had Had u zoiets verwacht. na de dood van Pim Fortuyn? Eh. Uh, nou, in de media met de peilingen uh, kwamen wel heel veel zetels uh, naar, boven, naar, naar boven. Maar ja, dan moet je het altijd nog zien natuurlijk, hè, want peilingen zijn peilingen. En uh, ja, je verwacht het niet. Nee, nee je verwacht het eigenlijk niet. Je zei, het zal wel een beetje, een beetje meevallen, maar dat uh, nou, was niet zo. Ja, uh, goede uitslag. Er moest een kabinet gevormd worden. U werd gebeld door Joost Eertmans en binnen 24 uur uh, was u van uh, CDA-lid ineens LPF-minister geworden. Dat moet ook een rare gewaarwording zijn geweest. Ja, dat was, dat was ook een hele grote verrassing. Ja. Dat was uh, iets wat je... Nou, uh, nou, <laughs> nou, ik had het nog nooit meegemaakt. Nee, want waarom wilde u die overstap maken? Nou, kijk, het was natuurlijk zo. Men uh, vroeg mij voor uh, de post van Vreemdelingenzaken Integratie... En dat was wel mijn, uh, ja, mijn, uh, ja, mijn vak, uh, tot die tijd. Ik was directeur van de IND geweest, mm. ik uh, was advocaat op dat moment en ik deed, deed heel veel vreemdelingen zaken. Dus op zichzelf was het natuurlijk wel uh, mijn vak en uh, ja, ook eigenlijk een beetje mijn hobby. En als je dan voor die post wordt gevraagd uh, om minister te worden, ja, dan uh, kun je niet, niet goed nee zeggen. Nee. Maar waarom de LPF? Ja, waarom de LPF? Kijk, ik had wel sympathie voor de voor de LPF natuurlijk. En voor met name Pim Fortuyn, die uh, ja toch met hele uh, ideeën kwam die uh, ja, anders waren dan uh, tot, nu, tot nu toe gebruikelijk waren. En die vond dat er uh, toch wat een en ander veranderd moest worden. Ja. ja, daar kon ik me heel goed in vinden, eerlijk gezegd. Nu werd het CDA toen de grootste partij. Was u dan niet toch liever daar gebleven? Nee, nee, helemaal niet. Want dit, trouwens, ja, binnen 24 uur moet je ook maar beslissen. Ja. Uh, en is dat, dat is al heel, heel kort dag. Uh, en het was uh, ja, een post waar, uh, waar ik me zeer uh, tot aangesproken voelde. En uh, ik heb er toen destijds natuurlijk ook nog overleg over gehad met Balkenende en, uh, en Donner hmm. Of ik dit nou wel moest doen of niet. En uh, die zeggen alle twee, uh, je moet het zeker doen. Dus toen was voor mij eigenlijk uh, ja, uh, de weg vrij om... Uh, minister te worden. Maar heeft u toch niet uh, nog een, een, een bepaalde... Ik kan me voorstellen dat u op zo'n moment wel een ideologische vroeging heeft... omdat u toch uh, uh, ja, een, een deel van het gedachtegoed waar u achter stond... Uh, zult hebben moeten laten varen op dat moment. Ja, ja nou ja, dat, dat was zeker wel. Ik was uh, 25 uh, jaar lid van het uh, CDA. Ja. Ja, en dan ineens uh, krijg je dit. Maar ja, het was wel zo dat het, uh, het gedachtegoed van Pim Fortuyn natuurlijk wel... Nog wat meer aansloot bij uh, wat er toen uh, maatschappelijk, naar mijn mening, maatschappelijk uh, nodig was. En uh, ja, en, en, en ook de post om ook vreemdelingenzaken te doen, want waar je altijd wel ideeën over had uh, de, om dit nou in de praktijk te brengen, dat was natuurlijk een, uh, ja, een voordeel. Wat voor reacties kreeg u toen die overstap maakte? Verschillend. Verschillend. Ik heb heel veel, uh, uh, nou ja, heel veel heel goede reacties gekregen, weet ik wel. Uh, van heel veel kennissen en uh, mensen om me heen. En, uh... Maar van het CDA zelf? Wat ze? Zelf waren er een paar die een beetje boos waren. Ja, kan me voorstellen. Die waren boos, die vonden dat helemaal niks. Dat je dat zomaar lees overstappen van het een naar het ander. Nee, maar u kon het voor uzelf verantwoorden. Dat heeft u ook goed uitgedragen natuurlijk destijds. Nog wel een vraag. Met de LPF is het uiteindelijk toch niet goed afgelopen. Heeft u niet een moment gehad dat u toch spijt had van uw besluit? Nee, dat hebben we nooit gehad. Ik heb nooit geen spijt van een besluit gehad. Het was natuurlijk heel treurig dat het uh, met de LPF niet goed uh, is afgelopen. Daar, uh, ja. Ja, dat, dat was voor mij wel een grote frustratie. Ook dat het kabinet alweer snel viel. Dat was, dat was natuurlijk uh, uh, helemaal niet leuk. Maar uh, uh, ik heb geen, nooit geen spijt gehad van dat ik uh, die overstap heb gemaakt. Want ja, ik heb uh, toch wel een hele leuke en ook ingerverende tijd gehad... die ja. ik niet had willen missen. Nou, mooie tijd dus. Hilbrand Nawijn, hartelijk dank. En vandaag is het precies elf jaar geleden... dat de LPF 26 zetels haalde bij de Tweede Kamerverkiezing. Zometeen een overzicht van wat er in de ochtendkranten staan. Want ze liggen inmiddels hier voor ons op tafel. Eerst Ilo, Mr. Blue Sky.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 Tell us why you had to have to Mr. Blue Sky. Het is 15 minuten over 4. U luistert naar Nu Al Wakker. Goedemorgen, de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze alvast met u door met Annette Schut. De 50 miljoen euro die minister Bussemaker begin april beschikbaar stelde... voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, is voorlopig nog lang niet op. Van de grote gemeenten die het geld moeten uitgeven... hebben de meesten nog geen echte plannen opgesteld. Tot die conclusie komt FNV Jong. Zo start de gemeente Eindhoven pas eind deze maand met het stellen van prioriteiten, schrijft Spits. De gemeente Haarlem geeft aan dat er nog niemand is om de projectkaart te trekken. En bij de gemeente Zoetermeer viel er nog weinig concreet te melden. Volgens FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma worstelen veel gemeenten met de jeugdwerkloosheid. Maar weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken. En dat moet anders, volgens Wiersma. Er is een zak met geld beschikbaar, dus gebruik dat dan ook. Ook in Spits, sociale netwerksite LinkedIn heeft vorige maand... zijn vier miljoenste Nederlandse lid mogen verwelkomen. De website richt zich op zakelijke netwerken... en biedt werknemers de mogelijkheid hun cv en referenties op hun profiel te plaatsen. In 2009 plaatsten ruim 1 miljoen Nederlanders hun cv op LinkedIn. Dit aantal stegen geleidelijk naar de 4 miljoen Nederlanders... die zich willen profileren in bijvoorbeeld de zoektocht naar een baan. De meest voorkomende functietitel... is die van manager. Ruim 442.000 Nederlanders kennen zich deze rol toe. Ook zitten er 413.000 eigenaren op de sociale netwerksite. En naast het runnen van een bedrijf blijken directeuren genoeg tijd hebben... om op het internet te surfen, want ruim 205.000 van hen zijn te vinden op LinkedIn. Noord-Brabant heeft het voor elkaar om automobilisten zover te krijgen... dat ze de spits mijden. Zelfs verstokte spitsrijders kunnen hun gedrag veranderen. Dat is de uitkomst van een twee jaar durende proef. Met relatief kleine en eenvoudige middelen... wist Brabant automobilisten te prikkelen om een nieuw ritueel te kiezen. Waar veel campagnes de automobilisten prikkelen, proberen te prikkelen... met rationele argumenten als goed voor het milieu en de economie. Het geheim schuilt erin dat verstokte spitsrijders... persoonlijke tips en aanmoedigingen krijgen... die ieder op zijn eigen manier en om zijn eigen redenen... doet besluiten het over een andere boeg te gooien. Ze raken zo zelf overtuigd van de voordelen... en houden er dan meer aan vast. Of staatssecretaris Wekers nu wel of niet wist van de Bulgaarse toeslagenfraude, hij is gewoon politiek verantwoordelijk. Dat zegt SGPR Albert Dijkgraaf in het Nederlands Dagblad. In de meest ideale organisatie van een ambtelijk apparaat hoeft de verantwoordelijke bewindspersoon eigenlijk niets te weten. Dan worden alle problemen die zich voordoen snel en adequaat opgelost. Maar dat is duidelijk niet de situatie op het ministerie van Financiën, al dus Dijkgraaf. Zijn ChristenUnie-collega Carola Schouten zei dat het bij Wekerspositie niet gaat om de persoon, maar om de vraag of burgers erop kunnen vertrouwen dat belastinggeld goed wordt besteed. Dat en meer leest u zometeen in de Ochtendbladen. Dankjewel, je wel, Annette Schutte. Zometeen ben je ook bij ons terug met het laatste nieuws. Ja. Als het aan acht studenten van de Hans Hogeschool in Groningen ligt... laden we binnenkort allemaal onze smartphone op tijdens het fietsen. En deze uitvinding is blijkbaar zo revolutionair... dat de studenten er vandaag de finale van de Jonge Ondernemersprijs mee kunnen bereiken. Gijs Ouwerkerk is algemeen directeur van USB Cycle... het bedrijf dat de studenten hebben opgericht. Goedemorgen. Goedemorgen. Een smartphone opladen tijdens het fietsen. Vertel, hoe gaat dat? Ja, we hebben een, uh, ja, vanuit een opdracht op school hebben een, uh, een, een apparaatje ontwikkeld... dat je aansluit op je fietsdynamo die je normaal gebruikt voor je fietsverlichting. Um, op dat kastje zit een USB-aansluiting. Daar sluit je je eigen kabeltje op aan voor je telefoon. En zo kan iedereen een smartphone opladen. <laughs> Kijk, nou dat zou ik wel op mijn fiets willen op zich. Maar is het dan naast je echte dynamo of een, is het een, een, dezelfde? Je gebruikt gewoon de, gewoon de dynamo die je hebt. Daar gaat een draadje, sluit je aan. Precies hetzelfde als je uh, zietverlichting. En het kastje wat aan de andere kant van het draadje zit. Daar zit de USB. Ja, Gijs, het is zo simpel. Waarom hadden we dit tien jaar geleden nog niet? Um, ja, kijk. Dat is de, de vraag die wij zelf ook afgevraagd hebben. En daarom brengen wij het nu op de markt. Ja, dat is een, een, het is een simpel idee. Hoe, hoe, zijn, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja, kijk. De, de laatste tijd is er natuurlijk enorme groei in de, in de markt van de smartphones. Um, en waar iedereen last van heeft, is dat de batterijen vaak niet langer dan een halve of misschien een hele dag meegaan. Um, en daar hebben wij natuurlijk zelf ook enorm veel last van. Ja. En op ja, die manier zijn we op de regenkamer. Maar is het dan ook, bedoel, hoe lang moet je dan fietsen voordat je telefoon helemaal is opgeladen bijvoorbeeld? Nou kijk, dat, die vraag die krijg ik wel vaker. Het, het is um, niet zozeer de, um, er, ons punt om je telefoon... ...op te laden of om hem helemaal vol te krijgen. Maar om altijd bereikbaar te kunnen zijn dat hij... Um, hij kan dat... in ieder geval niet uitvallen. Ja, dat zeker. We halen ongeveer 60 tot 70 procent van een normale stekker... ...die je gewoon thuis gebruikt. Oh. En dat is voldoende om aan te blijven. Dat is ook meer dan een laptop, geloof ik, hè? Die uh, wil wat minder uh, stroom afgeven. Ja, klopt. Ja, dat is handig. En, en, en wellicht hou je ook mensen fit, hè? Oh, mijn telefoon is bijna leeg. Ik moet even een rondje fietsen. Ja, dat, nou, ik weet niet of het zo ver gaat komen, maar het is uh, ja, het zou mooi zijn. Zeker. Uh, uh, uh, klinkt handig, uh, uh, vandaag dus de mogelijkheid om door te komen... naar de finale van de Jonge Ondernemersprijs. Uh, um, ja. uh, wat maakt jullie uitvinding zo uniek dat jullie de andere kandidaten gaan verslaan? Uh, wat onze uitvinding uniek maakt, he, de, ja... Het is nog niet, uh, nog niet ja, eerder zo op de markt gebracht zoals wij het nu uh, doen. Um, ja... Het, het is enorm toepasselijk op de tijd, op de tijd van nu. Het is heel dus, uh, en dus uh, innovatief en goed. Ja, en vandaag is dus die halve finale. Hoe gaat de dag eruit zien vandaag? Ja, we gaan... Uh, ja, wij moeten erg vroeg vertrekken. Want het is in Amsterdam en we komen vanuit Groningen. Dus je blijft gewoon lekker wakker zo meteen. Het is bijna half ja. vijf nu. Lekker ja, vroeg. Ja. ja, dat is een mooie tijd inderdaad. <laughs> um, en uh, ja, we beginnen vanochtend... Uh, bij ABN een andere gebouw in, in Amsterdam-Zuid. Ja. Daar wordt ons een business case voorgelegd... waar wij de hele dag aan kunnen werken. En die moeten we presenteren op het eind van de dag. En tussendoor krijgen we de mogelijkheid om uh, ons product en ons bedrijf... Uh, in twee minuten te presenteren voor een vakjury... die daarna weer de kans krijgt om ons uh, vragen te stellen... Uh, over het afgelopen half jaar en uh, een over ons product. Ja, want je hebt het over een pitch van twee minuten. Uh, misschien uh, kunnen we alvast een beetje oefenen. Ik zei al, het is bijna half vijf. Het is erg vroeg, dus we snappen dat je net wakker bent. Maar stel je voor, je staat voor die directeuren. Wat is nou jouw eerste zin van die pitch? Of, of doe hem even in een klein minuutje voor ons. Um, ja, we beginnen mensen met de interactie over ja, wie er allemaal een smartphone is. Dat is iedereen. Um, in de hele dagelijkse tijd wil iedereen ook 24 uur per dag bereikbaar zijn. Nederland, Fietsland. Iedereen zit wel eens op de fiets en daarom de USB-cycle maakt het mogelijk om tijdens het fietsen een telefoon op te laden en op die manier altijd bereikbaar te blijven. Nou, nou, ik, ben, ik ben overtuigd, Gijs. Ik denk dat we dat allebei wel zijn. Het idee is zo simpel, daar moet je een eind mee komen. Uh, in ieder geval vandaag dus uh, de halve finale van de competitie Jong Ondernemen in Amsterdam. Gijs Ouwekerk van de USB-cycle uit Groningen ook nog eens. Dankjewel. Ja, zeker. Dank u wel. En veel succes vandaag. Bedankt. Tot ziens. Obama heeft een hele zware week. De werkweek is nog maar net op zijn helft. Maar nu al heeft hij een van zijn zwaarste weken in zijn tweede termijn als president. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst muziek. One Republic. Counting stars. Het nieuwsminuutje. Maar dat was het nieuwsminuutje. Ja, dat gaan aan, we zo aan meteen. Ja, het schut zit hier nog niet. <laughs> uh, ik denk dat we even de uh, muziek moeten terughalen. Ja, daar is hij al. Daily, I've been, I've been losing sleep.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 It drowns me, makes me wanna fly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 Tien minuten voor half vijf. Dit is Radio 1 met One Republic. Die hoorde u met hun single Counting Stars. Het nieuwsminuut. En nu is ze er wel. Annette Schut met het laatste nieuws. Arnhemmers mogen vandaag hun mening geven over bouwplannen. Het gaat om een pand voor het Museum voor Moderne Kunst en het Filmhuis. Een groep inwoners dwong de gemeente een referendum te houden. Nadat er jaren over het zogenoemde kunstencluster is gediscussieerd. Het cluster moet komen in de buurt van de Rijnkade... De gemeente wil het naoorlogse stadsdeel door de bouw van het kunstencluster bij het stadscentrum trekken. De nieuwbouw gaat ongeveer 32 miljoen euro kosten. Geldverspulling volgens de tegenstanders. Via het officiële Twitter-account van de politie Groningen is vanavond een tweet verstuurd over het Songfestival. In het berichtje werd kritiek geleverd op het lied van Montenegro. De uitvoering zou een combi van Tua Limited in slechte daftpunk pakjes zijn. De tweet werd weggehaald en de politie kwam meteen met een nieuwe melding. Het lijkt erop dat iemand een privé-tweet heeft verstuurd vanaf het werkaccount. Niet de bedoeling mogen duidelijk zijn. Excuses daarvoor. En de Slovaakse wielrenner Peter Sagan heeft de derde etappe van de Ronde van Californië op zijn naam geschreven. De renner was het snelst in de massasprint. Net voor de Australiër Michael Matthews en Tyler Ferrer van de Verenigde Staten. Boy van Poppel kwam als vijfde over de meet en was daarmee de snelste Nederlander. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Op dit moment neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en valt er regen. Met een enkele opklaaring stijgt de temperatuur tot 20 graden in het oosten van het land. In het westen is het vanmiddag fris met 15 graden al daar. Vanavond en vannacht valt er eerst nog lichte regen. Later kan er mist of nevel gaan voorkomen. De temperatuur die daalt dan tot 6 of 4 graden. Morgen vallen er buien. De temperatuur schommelt tussen de 16 en 20 graden. Richting Pinksteren blijft het fris. En vallen er met name op zaterdag stevige buien. Het nieuwsminuutje. Niet alleen het laatste nieuws, maar ook het laatste weer op Radio 1. Dat was Stijn van Antwerpen. De werkweek is nog maar net op de helft. Net niet, nou nee, ja, goed. En nu al heeft uh, Obama een van zijn zwaarste weken in zijn tweede termijn als president. Het achterhouden van informatie, afluisteren van persbureau AP... en gedoe bij de belastingdienst. Obama ligt onder vuur en onze man in, in de VS, Wouter Zantingen, weet er alles van. Wouter, goeiemorgen. Goeiemorgen. Obama heeft zich nogal flink in de nesten gewerkt, of niet? Ja, Obama zit nou echt flink in de problemen. Hij had gewoon op de eerste 180 dagen van zijn presidentschap veel voor elkaar te krijgen. Op het gebied van ja, vooral immigratie, wapenbeheersing en dan misschien ook nog wel zelfs een nieuw budget. Maar ja, die kans is nu wel echt verkeken. Ja, want we zijn het spoor inmiddels een beetje bijster. Kun je nog kort uitleggen welke schandalen er allemaal spelen rondom de president? Ja, er zijn drie schandalen die ook nog eens een keer zijn ratensnel ontwikkelen. En steeds ingewikkelder aan het worden zijn. Eerst is Benghazi, ja, dat gaat over de aanslag op de ambassadeur vorig jaar in uh, Libië. Dat was toen een groot verkiezingsthema. En, uh, Obama heeft toen volgens de Republikeinen ja, heel snel al geweten dat het een georganiseerde aanslag was. Uh, en dat er al aanwijzingen waren dat het uh, zou gaan gebeuren. En hij zou dat toen stil hebben gehouden. Heel veel mensen dachten dat het toen onzin was. Maar er is dus nu de memo uitgelekt waaruit blijkt dat hij nou, dat misschien toch wel wist. En al heel snel uh, wist. Uh, maar goed, er is dus nu weer een laatste test aan het verhaal. Misschien is een deel van die neem vals, dus dat uh, blijven we volgen. Dan is er nog eens een keer schandaal 2. Dat gaat over de Amerikaanse Belastingdienst. Die heeft uh, voor de verkiezingen het expres uh, extra moeilijk gemaakt uh, voor conservatieve groepen om zich uh, te, te kunnen registreren. Maar nou, ook dit schandaal wordt met uh, de minuut groter. Uh, eerst was het alleen maar in een kleine districtsoffice distri distri in uh, Ohio. Toen bleek het over het hele land verspreid en Nu blijkt zelfs dus dat er leiderschap in uh, Washington DC er vanaf weet... Obama zelf heeft ook gezegd dat het een afgolfschandaal is en dat hij er niks aan afweest. En de ja. FBI is erop gezet om het te onderzoeken. En dan ook nog eens een keer een derde schandaal. En dit is misschien wel het vervelendste voor Obama. Dit gaat over afluisterpraktijken. Uh, en dit gaat... Uh, ja, vorig jaar is er toen uh, een vliegtuig geweest van Jemen uh, via Duitsland onderweg naar de VS. En daar zat een bom in. Ja. En dat is nieuws is toen uitgelekt. En uh, dat is... Uh, uh, ja, dat vond de Obama-regering uh, ontzettend vervelend. En die hebben toen uh, journalisten afgeluisterd om erachter te komen uh, ja, wie dat nou was. En dat was voor het eerst in 30 jaar dat dat uh, gebeurd was zo'n afgeluisterde praktijk. Ja, Wouter, ik zeg uh, Watergate. Ja, misschien nog net niet zo groot. Uh, maar uh, nou, de, de, de vergelijking wordt wel heel erg veel getrokken. En uh, niet alleen door Republikeinen, maar ook echt door de media hier. Uh, ja, uh, justitie staat nog steeds achter de beslissingen die ze genomen hebben... Ze zeggen ook dat ze het legaal hebben gedaan, dat er dus ook toestemming was van een, uh, van een rechter... en dat het in het landbelang was, ja. maar de opinie is er zeker tegen. Nu zagen we gisteren de persvoorlichter van Obama al peentjes zweten... en zijn trouwe kabinetscompaan Holder deed ook al een damage control. Hoe gaan zij zich jezelf uitredden? Ja, ze proberen zoveel mogelijk de schandalen van het Witte Huis te, uh, weg te houden. Zo zeggen ze van, nou ja, het was, het was de Belastingdienst, daar had Obama niks mee te maken... Of uh, het was Eric Holder, de minister van Justitie, die het gedaan heeft. Uh, dus ze proberen steeds maar te zeggen van dat Obama zelf er helemaal niks van wist. Nee, maar, maar ze schuiven het, het dus op... ook op die minister van Justitie, ja. op Holder dus. Ja, zeker. En Holder die staat onder druk. Misschien zal ze heel gaan aftreden. En het is ook zo dat het allemaal wel heel erg goed voor Obama uitkwam. Want het waren allemaal schandalen die voor de verkiezingen gebeurden. Maar die allemaal net na de verkiezingen nu dus uitkomen. Ja, dus en wankelt zijn positie dan niet dat hij het eigenlijk een beetje heeft stilgehouden? Nou goed, wankelen van positie, als je bedoelt een impeachment, zover zal het waarschijnlijk niet komen. Het zou best kunnen dat de republikeinen het gaan proberen, maar er is gewoon geen meerderheid voor. Uh, maar ja, Obama's uh, krediet wat hij bij de media heel erg had, hè, dat is nu echt wel kwijt. Ja. Uh, uh, Obama heeft inderdaad zijn beste tijd uh, qua, qua ongeschonden reputatie wel gehad. Uh, heeft dit nou ook nog effect op, op het imago van de democraten? Uh, ja, zeker. Je ziet ook Amerika. De democraten was een beetje weglopen van Obama. De leider van het senaat, Harry Reid, heeft gezegd dat het absoluut niet kan, die afluisterpraktijken. Uh, nou ja, goed, de, de, wat er gebeurde bij de belastingdienst, daar is helemaal niemand uh, die daar nu nog steun voor uit. Maar goed, we vragen ons natuurlijk wel af hoog Dat is uh, geweest uh, in de boom waar die beslissing is genomen om dat uh, te gaan doen. Uh, en natuurlijk de midterms komen eraan. Uh, de, de verkiezingen uh, voor het Congres laatst dit mm -hmm. jaar altijd lastig voor de zittende partij. En dit uh, gaat het allemaal nog een stuk zwaarder maken. Ja, dus, dus wat, jij, wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen... is dat, uh, dat uh, sommige democraten in ieder geval... al vrij bewust wat afstand nemen van Obama... om, om, om de kansen voor de partij wat te vergroten. Ja, zeker. Want dit gaat gevolgen hebben... Voor, uh, ja, voor de cijfers van Obama, hoe mensen hem zien. Ja. En als jij gekozen wil worden... En, uh, dan wil je niet aan gelinkt worden. En misschien ook voor zijn opvolger... die hem dus bij de verkiezingen gaat opvolgen als democraat. Ja, dat klopt. En uh, zeker het Benghazi-schandaal, dat kleeft ook heel erg aan Clinton, die toen uh, secretary of state was. Ja. Dus dat wordt ook wel interessant hoe dat voor haar uh, in de toekomst gaat stemmen. Dus mocht zij die kandidaat worden, dan krijgt zij het niet zomaar makkelijk met, uh, met dat Benghazi-schandaal eigenlijk. Absoluut. Moet ik wel eerlijk zeggen dat Benghazi een beetje opgeblazen is. We moeten nog wel kijken hoe groot dat eigenlijk echt is. Maar die andere twee schandalen, dat zijn wel echt uh, grote kwesties. Hm. Dankjewel in ieder geval Wouter Zanting, onze man in uh, de Verenigde Staten, over deze, uh, voor deze update. Na jaren steggelen en tegenwerking van de FIFA... leidt de introductie van de doellijntechnologie nu eindelijk niet meer zo ver. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst muziek. Jamiro Kwai, Too young to die. We zijn nu al wakker op radio 1. Jamil Too Young to Die. Na jaren steggelen en tegenwerking van de FIFA lijkt de introductie van de doellijntechnologie nu niet meer zo ver weg. Vandaag houdt de FIFA namelijk een presentatie over de nieuwe doellijntechnologie. Aankomend weekend testen Copa Amsterdam de techniek voor het eerst in Nederland. Pieter Zwart is journalist bij Catanacho.nl en houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Ja, hoe lang wordt er nou over gediscussieerd, zo'n zo'n camera op de doellijn? Ja, het is een discussie die eigenlijk al sinds het uh, WK 1966, toen Engeland het doelpunt scoorde dat Noordsboer doelpunt was, nou ja, gevoerd wordt. En de technologie is eigenlijk al, ja, minimaal tien jaar is hij daar. Om dat op de juiste manier uh, ja, te, te bekijken via alle mogelijke manieren. Alleen de FIFA heeft uh, jarenlang uh, tegengehouden. Ja, en ergens zou je kunnen zeggen dat ze vanaf het begin dat voetbalspelletje bestond... als ze dan ook camera's hadden, hadden bestaan, het wellicht al bedacht hadden. Wa waarom, waarom duurt het dan zo lang voordat het er komt? Nou ja, ik denk dat je in de basis moet kijken dat er uh, uh, eigenlijk maar één man is... binnen de wereld uh, voetbal die beslist over alle scheidsrechtelijke uh, ja, vaardigheden. En dat is uh, Sepp Blatter, de voorzitter van de FIFA... Ja. En die man is in zijn eentje, kan hij uh, iets goedkeuren of afkeuren? En ja, dat is gewoon eigenlijk een politiek spelletje van keur je bepaalde middelen goed. Ja. En hij heeft altijd veel steun moeten hebben van bijvoorbeeld uh, Afrikaanse landen. En uh, op het moment dat hij die doelheid technologie eerder had ingevoerd, dan was er een kloof tussen het Europese en het Afrikaanse voetbal extra vergroot. Dat hadden die Afrikaanse landen niet gewild. Nee. Dus het was voor hem politiek verstandiger om de nog maar even vanaf te blijven. Ja, en die blatter, dat is ook wel een uh, mannetje waar regelmatig kritiek op is. Uh, uh, zou je hem ook een starre houding kunnen verwijten? Ja, nee, dat kun je hem zeker verwijten. En het is pas uh, op het moment dat hij door had, dat zijn uh, herverkiezing in gevaar kwam. Op het moment dat hij innovatie deed tegenhouden... dat hij als een uh, blad aan een boom gedraaid... en heeft gezegd van, nou, we gaan toch allemaal uh, invoeren... en ik wil dit nooit meer meemaken. Dus ja, dat is op zich wel... Uh, Erg onmerkelijk voor een man die nog niet zo lang geleden zei dat al die fouten op het beslissende momenten de charme van het voetbal uh, was. Ja, en als we dan even naar die technologie teruggaan, waarom is het zo belangrijk dat hij er toch komt nu? Nou ja, omdat het niet meer kan dat je in een uh, voetbalsport, waarin zoveel heeft, vele en miljoenen omgaan... dat je afhankelijk bent uh, van een en helemaal als je nog kijkt naar de ontwikkelingen uh, wat betreft matchfixing... dat je ziet dat scheidsrechters, nou ja, door mafioze bendes worden omgekocht om wedstrijden te manipuleren... Ja. dat, dat, dat moet je ze eigenlijk ook, die schrijvers niet aan willen doen. Maar is het dan dat die set dat Bl Blatter, of zoals ik hem zo goed uitspreek... Blatter, Blatter ja. is het, wil, waarom wil hij dat dan toch niet doen? Waar, waar ligt dat aan, denk je? Is hij dan te conservatief? Ja, nu wil hij het wel doen, maar ik denk dat hij in eerste instantie... Uh, zelf ook conservatief was, maar tegelijkertijd is zijn achterman natuurlijk ook uh, erg conservatief. Daar wordt gekozen door nou ja, alle verschillende voetbalbonden. Nou, in de voetbalwereld is van een hele conservatieve wereld. En al die voorzitters van die voetbalbonden ja, dat zijn gewoon allemaal uh, grijze oude mannetjes... die in hun tijd echt geen doel naar technologie hadden. Ja. En die dat nou ja, misschien een uh, eng idee vinden, die innovatie. Ze willen dus gewoon een ouderwets potje voetbal zonder camera's. Ja, nou ja, precies. Uh, Weet je, als je voorzitter bent van 50-plus... dan ga je ook niet voorstellen om het de AOW te hervormen. Dus ik denk dat je het ook een beetje in dat licht moet bekijken. Hij wordt gekozen door oude mensen die dat niet, die dat niet kenden. Nou ja, en hij had het om uh, die mensen voorzitter te winnen... had hij niet nodig om die innovaties allemaal door te voeren. Nee, nou goed, het komt er nu in ieder geval uh, bij de Copa Amsterdam. Komend weekend uh, wordt de techniek voor het eerst getest in Nederland. Uh, um, maar hoe ziet dat er dan praktisch uit? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Het uh, systeem dat daar gebruikt wordt is Golrad. Dus In totaal zijn er uh, vier systemen goedgekeurd door de FIFA. En die worden, alle vier worden die getest op verschillende toernooien. Er is al getest met het Hawkeye uh, systeem uh, bij, de, bij de FIFA World Cup. Ja, die uh, kennen we van tennis natuurlijk. Ja, Ja, ja. en die, dat systeem wordt ook gebruikt in de Premier League volgend jaar. Maar het systeem dat gebruikt wordt uh, bij de Kopen Amsterdam, dat is GoalRef. En dat werkt. Er zit een magnetisch veld in het doel, uh, wordt gecreëerd... en op het moment dat de bal uh, de doellijn passeert... dan wordt via een chip gecommuniceerd naar het horloge van de scheidsrechter... dat het het doelpunt is, dus dan krijgt hij een, een signaaltje. En dan is er uh, geen twijfel over mogelijk dat het het doelpunt is. En dit systeem is nu al bijna zo ver dat ze ook nog direct nadat het te gegeven is... Uh, ...dat ze beelden op het trologe van de scheidsrechter kunnen laten zien... ...zodat hij ook nog met zijn eigen ogen nou ja, kan zien of het al dan niet het doelpunt was. Ja. Alleen software is nu nog niet, maar dat gaat wel gebeuren op korte termijn. Aankomend weekend testen kopen Amsterdam dus de techniek. Wanneer zien we dit voor het eerst in, in zo'n wedstrijd? In een echte wedstrijd. Precies, in een echte wedstrijd. Ja, nou, het is al gebeurd bij het FIFA World Cup uh, voor clubteams uh, afgelopen winter... En het wordt ook ingevoerd door de Confederations Cup uh, aankomende zomer in Brazilië. Mm -hmm. En van het volgende seizoen gaat dus uh, de Premier League, de grootste uh, competitie in het voetbal, die gaat uh, ook uh, met deze techniek werken. En op het in Brazilië is het ook wel zeker dat we daar in ieder geval eindelijk uh, doelen technologie hebben. Goed. In ieder geval nog niet vanavond uh, bij de finale van de Europa League uh, in de Arena. Nee, dus als er een daar een balletje op de lijn valt, dan weten we nog steeds niet. Tenminste, wij weten het allemaal als televisiekijkers wel. <laughs> ja. Nee, weet weten ons enige niet of die bal dan zit of niet. En dan valt het muntje linksom of rechtsom en dan is het maar net aan welke kant het geluk ligt. Oké, okay, duidelijk. Pieter Zwart, journalist bij catanacho.nl. dankjewel. Oké. Okay. De euromunten van 1 en 2 cent kunnen verdwijnen. Dat is een van de vier voorstellen van de Europese Commissie dinsdag. De productie en de verspreiding van de muntjes zijn verlieslatend... en bovendien betalen slechts weinig mensen de eurocenten. Veel verzamelaars en handelaren van de eurocenten vinden het een schande. Waaronder Hans Har Harmsel van Euro in House. Daarom spreekt hij deze week de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar het piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Goedenavond, meneer Rutte. U spreekt met Hans Terhuimsel van de firma Eurocoinhouse in Nijverdal. We hebben begrepen dat er een voorstel is om de 1- en 2-centpunten af te schaffen. Wij zijn daar tegen. Wij zijn het grootste muntenbedrijf in Nederland. En komen dan op voor alle verzamelaars van euromunten in Nederland. Um, wij zijn dus tegen het afschaffen van de 1 en 2 eurocent munten. Omdat deze munten toch redelijk veel nog gebruikt worden in het betalingsverkeer. In Nederland denkt men wel eens van... Ach, wat doe je met die muntjes? Maar in Zuid-Europa worden deze munten volop gebruikt omdat de waarde van die munten omgerekend veel hoger is. Omdat de levensstandaard daar anders is. In 2002 heeft de beurs in Amsterdam ook getracht in vijf centen af te ronden. Dat is ook helemaal mislukt. Men is snel teruggegaan naar het. 1 en 2 cent systeem. Indien, over, uh, indien men overweegt om de 1 en 2 cent af te schaffen, moet men dus bij de beurs dat ook afgeschaffen. En dat lijkt me niet zo'n handig systeem. D dus ons voorstel is, laat gewoon zoals het is, de 1 en 2 centpunten gewoon laten slaan. En uh, wij hebben in februari jongsleden nog een gesprek gehad met de heer Maarten Brouwer van de Koninklijke Nederlandse Munt. De muntmeester, heel Nederland, kent deze meneer. En meneer Maartenbrouwer heeft ons verzekerd dat de 1 en 2 cent munten die geslagen gaan worden van koning Willem-Alexander, dat die gewoon in circulatie komen. Dank u wel, ik wens u een hele fijne avond. Dag Han meneer Rutte. Hans ter Armsel sprak de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Twee jaar geleden kwam Dominique Strauss-Kaan in opspraak door een seksschandaal met een kamermeid. Maar nu is de Fransman weer helemaal terug en niet zomaar ergens. Hij is opgedoken in zuid soedan We gaan eerst luisteren naar muziek van Dagpunk. Punk. Get lucky.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 En wakker worden met DAF Punk Get Lucky hier op Radio 1. En nu al wakker, uh, zeven minuten voor vijf. Twee jaar geleden kwam Dominique Strauss-Kaan in opspraak door een seksschandaal met een kamermeid. Maar nu is de Fransman weer helemaal terug en niet zomaar ergens. Hij is opgedoken in Zuid-Soedan. Sudanezen zelf noemen het een historisch moment. Onze man in Oostelijke Afrika is Mark Schenkel. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. En wat heeft een man als Strauss-Kaan in Zuid-Soedan te zoeken? Straus Kaan was uh, gisteren en eergisteren in Zuid-Soedan. om een bank te openen. Uh, hij heeft uh, een nieuwe bank helpen openen. Die heet De National Credit Bank, de NCB. <laughs> Oké, okay, een, een bank openen. Uh, dat is op zijn minst gezegd uh, apart. Uh, dat, uh, dat Straus Kaan in, in Soedan is neergestreken, toch? Ja, de, daar keken de mensen daar. daar trekken ook wel uh, een beetje van op. Uh, Straus Kaan was natuurlijk de directeur van uh, het IMF, het, het Internationaal Monetair Fonds, tot hij twee jaar geleden door het uh, beroemde seksgandaal New York ten kwam. En zijn achtergrond als, als financieel expert heeft hem nu naar Zuid-Soedan gebracht. Hij was daar kennelijk als onafhankelijk financieel consulent, zoals hij zichzelf tegenwoordig uh, presenteert. Maar waarom in Zuid-Soedan een bank? Ja, goede vraag. Je, je zou kunnen zeggen dat er in Zuid-Soedan nog heel veel ruimte is om te bankieren. Je moet je voorstellen, dit is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Dat werd twee jaar geleden nog maar onafhankelijk van Sudan Soedan in het noorden. Dus alles staat nog in de, in de kinderschoenen. Er is een behoefte aan alles. Er wordt heel veel gebouwd in de hoofdstad, Juba. Er worden wegen aangelegd. En er moet dus ook een banksysteem uh, verder worden opgezet. Dus er is nog heel veel ruimte tegelijkertijd is het een van de armste landen ter wereld... waar de meeste mensen nog leven van hun vee en hun, en hun landbouwgrond. Dus in die zin is er eigenlijk weinig ruimte voor een banksysteem... want de meeste mensen leven nog van hun, uh, van hun eigen gewassen. Dus het zal nog een hele uitdaging worden. Nou, is, is het land wel een beetje stabiel? <laughs> nou, dat, dat met met de maand wel te veranderen... Ja. Uh, twee jaar geleden werden ze dus onafhankelijk. Maar sindsdien blijft het eigenlijk rommelen met uh, de buren in Sudaan. Die die on onafhankelijkheid nog steeds niet echt gelijk te hebben geaccepteerd. Uh, dus vinden regelmatig nog gevechten plaats uh, langs de grens. Uh, de verhouding is helemaal niet goed. Nee, want eind maart vielen er nog doden hè? bij zo'n gevecht tussen rebellen en het leger. Hebben ze niet belangrijkere zaken te doen dan het starten van een bank daar? Het, het, het vestigen van de vrede is uh, minstens zo'n belangrijke opgave. En die vrede die wordt keer op keer weer bedreigd. En je kunt ook niet uitsluiten dat het uh, in de, de korte termijn uh, toekomst weer, weer fout gaat daarmee. Mm -hmm. Maar ja, je moet in de tussentijd toch ook het land optuigen. Dus uh, dan moet je de gok maar nemen en ook, en ook een bank openen. Ja, want uh, wat zegt het bezoek van Strauss-K nu ook over de ontwikkeling iets van, van Zuid-Soedan? Kunnen we daar iets over zeggen op deze manier? Is het interessanter geworden? Nou, het geeft wel een signaal af, denk ik. En daarom denk ik dat die bank ook een, een grote figuur, als grote naam als Strauss-Kaan heeft gebruikt. Natuurlijk, ze willen het signaal afgeven, het is hier veilig, het is hier stabiel, kom hier vooral investeren. In die zin is het een signaal. En wat, wat voor mensen zijn dat los van Dominique Strauss-Kaan, die komen investeren in Zuid-Soedan? Daar is niet gek veel over bekend. Daar is niet gek veel over bekend. Er wordt gezegd dat deze bank, deze National Credit Bank een achtergrond heeft in Zwitserland, Zwitserland natuurlijk, bekend om zijn, zijn banksysteem. Ja. En er wordt ook gezegd dat er Roemenen en Israëliërs bij betrokken zijn, samen met een aantal lokale mensen. Ja. Ja. Ja. Zuid-Soedan, niet bepaald een vakantiebestemming op dit moment ook. Komt er nog een moment dat wij als, als Nederlandse toeristen daar wat te zoeken hebben? daar heb ik afgezien van een paar avonturierende rugzaktoeristen nog niet van gehoord van de een, van een lokale toeristische nee. Nee, want als we nu heel nog even teruggaan naar die bank, hoe gaat dat nu ontwikkelen? Ik bedoel, het plan is aangekondigd, wat gaat er nu gebeuren? Dit wordt niet de eerste bank, er zijn pak een beetje tien banken al in zuid soedan maar die zijn allemaal relatief klein. Ja. Want er is eigenlijk geen ontwikkeling in die hoofdstad, Juba. En daar concentreren die banken zich dus. Het belangrijke element is olie. Er er dan heeft heel veel olie. Het is voor bijna 100% van de inkomsten afhankelijk van olie. Ja. Dus die banken die hier zitten, die zijn natuurlijk heel afhankelijk van die oliestroom stroom en die oliedollars. dollars En ongetwijfeld kijkt ook deze nieuwe bank daarnaar in de hoop een ruimte mee te pikken van de, van de oliegelden. Ja, dus dat gaan we nu de komende tijd zien ontwikkelen. Afrika-correspondent Mark Schenkel, dank je wel. Hij oh, was duidelijk zo verbaasd over het feit dat Dominique Straafskaan in Zuid-Soedan Ja, is dan, Dat is uh, nog weer een, een hele aparte plek. Maar hij moet misschien een, een nieuwe start maken na dat seksschandaal. Hij valt in ieder geval te roemen om zijn ondernemerschap. Laten we daar maar op houden. Hey, we hebben nog een uur zometeen na vijf. Ja, inderdaad. En dan gaan we het onder andere hebben met Martijn van der Kooi, politiek analist over woensdag gehakt Ja, dat dus het hele uur. We hebben het niet over eten. Nee, het het gaat over politiek, over financiën. Nou, u hoort het allemaal zometeen, Maar er komt nog iemand uh, tussendoor. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.